Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een caravanstalling in Aalsmeer woedt een grote brand. Die brak iets voor acht uur vanavond uit. Er zijn grote zwarte rookwolken te zien in de wijde omgeving. Het is niet bekend waardoor de brand aan de oosteindeweg is ontstaan... en of er slachtoffers zijn. Ook over schade is nog niets bekend. Vanwege de hevige storm Kaiki wordt in Vietnam... de over evacuatie voorbereid van meer dan een half miljoen mensen... De verwachting is dat de tropische storm morgen de oostkust van het land bereikt. Daardoor kan er veel regen vallen en kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. De Vietnamese autoriteiten hebben inwoners aan de kust daarom opgeroepen om het gebied te verlaten. Ze kunnen onder meer terecht in scholen. En vanwege de hevige storm zijn ook tientallen vluchten geannuleerd en moeten boten aangemeerd blijven. In Oekraïne is vandaag de dag van onafhankelijkheid gevierd. Het land riep op deze dag in 1991 de onafhankelijkheid uit toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Behalve plechtigheden waren er ook belangrijke gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky met onder meer de Canadese premier Carney. Die kondigt een wapenlevering aan volgende maand van 600 miljoen euro. Ook heeft Oekraïne gesproken met de VS over veiligheidsgaranties voor als er een eind aan de oorlog komt met Rusland. En Rusland en Oekraïne hebben vandaag ook weer gevangenen uit, uitgeruild. In de Eredivisie heeft Ajax thuis vandaag Herakles verslagen met 2-0... dankzij goals van Berghuis en Weghorst. FC Utrecht heeft zich goed hersteld van de nederlaag van vorige week tegen Sparta. De Utrechters wonnen vanmiddag met 4-1 van Excelsior. NEC heeft ook zijn derde wedstrijd van het seizoen alweer gewonnen...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 met enorme hits en uh, ja, Hotel California strijdt ieder jaar nog om de eerste plaats op de, in de top 2000. Dus, uh, waren de... ook over allerlei theorieën overgaan, die kunnen we ook nog wel eens doen. Uh, Eén ja, ja, een de theorie is dat, uh, dat dat nummer weer gebaseerd is op een nummer van Jethro Tull. Die in okay. vorige uur uh, oh. voorbij is aangekomen. Uh, maar goed, uh, dat wordt door de Eagles zelf natuurlijk fors tegen gesproken. Mm -hmm. Maar uh, mooi nummer, Hotel California, zoals veel van hun nummers uh,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 van gang zo'n over... melodie die lijnen. Ja. Denk je van, nou, dat, dat, dat lijkt dan nog wel weer op een ander nummer van de Eagles. Hè? Ja, zeker wel. Het is herkenbaar. En uh, ja, mooi nummer voor uh, als je verkeering uitgaat. Nou ja, als <laughs> zo'n groots brengen. Nou, onze verkering is al lang geleden uitgegaan. Gegaan, <laughs> en opnieuw ingevuld. Oh ja, ja, Gelukkig wel. Ja. Um, nou, Nederland, hè? We gaan... Nederlands, Nederlands. Ja. Mijn favoriete Nederlandse bluesband, Cube ja. and the Blizzards, uh, vaker aan de orde geweest. Het plaatsje Grollo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 Sluiten. Dan gaan we luisteren naar Cube in the Blizzards met de Gin House Blues. Yeah. I'm gonna tell you something. I said, huh? When, when, when you feel it, huh, Every, every little, little bit of thing, gonna be alright. all right yes i'm gonna take you take you for the rest of my life baby baby i'm gonna take you for my life yeah, oh, sure. <laughs> Don't say. Lord, Lordy, you know that I'm in my sin. I said, stay away, stay away from me, everybody now, 'cause 'cause I'm so. You know, please, please, please, please, give me my gin, give me my gin, I ask you, give me my gin, make, I want to make, I want to make myself believe, I want to make you understand, I want to make you understand, now, now, now, you had to give,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 Hij bracht niet echt door, maar een...